...van 8 uur. Joeri met het NOS-journaal. Turner Jury van Gelder is door NOC en NSF weggestuurd van de Olympische Spelen. In een persbericht staat dat hij de normen en waarden die gelden op grove wijze heeft overtreden. Van Gelder plaatste zich zaterdag voor de finale van het onderdeel Ringen. Daarna is hij weggegaan naar het Olympisch Dorp in Rio en heeft hij tegen de afspraak in alcohol gedronken. Hij keerde pas in de vroege ochtenduren terug in het Olympisch Dorp. Chef de mission Maurits Hendricks noemt de beslissing zeer moeilijk, maar het gedrag van van Gelder hoort volgens hem niet bij deelname aan de Olympische Spelen. Uit zijn bureau Randstad neemt de Amerikaanse organisatie Monster Worldwide over. In Nederland is dat bedrijf bekend onder de naam Monsterboard. Randstad betaalt bijna 400 miljoen euro voor de overname. Monster gebruikt veel digitale, sociale en mobiele media om bedrijven en werkzoekenden te koppelen. En Randstad heeft daar veel belangstelling voor. In een voorstad van Parijs is vorige week een meisje van 16 opgepakt dat een aanslag zou willen plegen in Frankrijk. Ze is gisteren aangeklaagd. Het Franse meisje verspreidde ook berichten van IS. Het is niet duidelijk wat het doel was van een mogelijke aanslag. De Turkse president Erdogan gaat vandaag op bezoek bij zijn Russische collega Poetin. De ontmoeting moet een einde maken aan de spanningen tussen beide landen. Die ontstonden in november vorig jaar toen Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neerschoot. Rusland legde daarna economische sancties op. Zo werden de Russische vluchten naar Turkije verboden en de Turkse toeristenindustrie liep daardoor miljoenen mis. In juli bood president Erdogan zijn excuses aan aan Rusland en sindsdien zijn de vluchten weer toegestaan. Tot besluit het weer, af en toe zon, soms een paar buien, het wordt 17 tot 19 graden. Morgen meer buien, ook kans op onweer, het blijft morgen koel. Cool. Dit was het NOS-Fournaam. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staat één file in de Randstad, maar waarschijnlijk niet lang meer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam was een ongeluk bij Sliedrecht. Dat is inmiddels van de weg af, het rijdt nog langzaam tussen Gorkum en Hardingsveld-Griesendam. Tot zover de verkeersinformatie.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 6 over 2 in Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Live vanuit de tolweg 10A. En die uitzending van vandaag begonnen we met Nico en Vince. Wat blijft het een lekkere single, hè? Jorah, uh, am I wrong? Ja, goede goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Jazeker, we zijn er weer. We zijn weer. www.cfm-live.nl kun je live meekijken in de studio. Uur Heb je het overleefd gisteravond? Jazeker. Yes, ja, behind the beach wordt ja. een geweldig spektakel weer. Ja, enorm hè. He? Heerlijke, heerlijke muziek, gezelligheid alom al in het centrum van Zandvoort. Dat is ook de bedoeling, he? want iedereen is lekker met vakantie. en dat nou, was een gezellige avond, het was lekker droog. Dus heerlijke genieten van uh, jazz behind the beach. Op en dan dachten we, ja, dacht we vandaag een uh, stranddag uh, te krijgen. Maar nou, dat, niet alleen, alleen vond wij. Het valt een beetje tegen. Niet alleen wij. Want vanmorgen de, de treinen waren overladen met reizigers. En die gingen allemaal richting strand. En ik heb van jou begrepen, die zijn nu allemaal richting centrum. Ja, daar is gezellig druk. Daar is het gezellig druk. Ja, wat ga je anders doen met dit weer? Ga je gaat toch gezellig winkelen? En dat kan ook in Zandvoort. Goed, drie uh, uur live op deze winderige en wat grijze zondagmiddag. Wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Zoals het dit weekend al is, de tweedaagse racerij op het circuitpark Zandvoort. de DNRT Super Race Races. Uh, gisteren en vandaag een laagdrempelige raceklasse. En uh, als u zegt van nou ik ben in Zandvoort, ik heb zeker geen zin om even te gaan kijken. U bent van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. De entree is gratis. En vanaf vanmorgen bent u ook van harte welkom op het kerkplein. Want daar is het Place du Tetre, een Franse markt. Met van allerlei wetenswaardigheden, koopjes en kunstenaarachtige dingen. En dat duurt allemaal nog tot vijf uur. Dus genoeg reden om gezellig in Zandvoort te vertoeven vandaag. Half drie hebben we het weerbericht. Zou het beter worden? Wordt het slechter? Mm, of blijft het zo? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Half vijf hebben we natuurlijk standaard, het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Lima. En ook vandaag hebben we natuurlijk weer het gedicht van de dag... rond de klok van kwart voor vijf. En hoe kan het anders in het teken staan van de Olympische Spelen? Verder hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. En je zou het bijna vergeten, naast alle sportevenementen in Rio. Want daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid aandacht aan schenken. De Eredivisie is ook weer begonnen. Je meet het? Jazeker. Oké. Okay. Er wordt ook weer gevoetbald in Nederland. Dus daar, daarvan houden we u op de hoogte. Van de wedstrijden. Die, de uitslagen van de wedstrijden die zijn verspeeld. En de wedstrijden die vanmiddag om half drie gaan beginnen. Goed, naast Sandvoort Nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. We hebben Sport Kort. Veel nieuws uit Rio de Janeiro. En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar de ene. Echte lokale zender van Zandvoort, ZFM. Zo is het, lokale omroep op zijn best. Hé, zullen we maar zeggen. Welkom, Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. En houd de radio lekker aan, hè, want we gaan er weer een gezellig feestje van maken vanmiddag tussen twee en vijf. Dat beloven we bij deze. Terug naar de jaren tachtig, nu met Shaka Khan. Hier is met I'm Every Woman. Jacques heeft in de jaren 80 heel veel grote hits gescoord. Waaronder de single I Feel Feel. Die draaiden we ditmaal niet. Maar wel die andere grote hit van haar. I'm Every Woman. ZFM Radio. Goedemiddag. Maar we zijn er niet alleen op de radio. Hè. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op tv. ZFM. Text TV. Op kanaal 45. En digitaal te op kanaal 40. De show of was cool.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 Oh I, I know I said so I all. Darling oh I know I Het blijft een beetje een hippie-eiland, hè, dat die pizza. I took a in die pizza. Je hoorde de hitsingle van Mike Posner. 16 over 2, Zandvoorts Nieuws in het kort nu. Vernielingen bij sportvereniging op Duintjesveld. Afgelopen week zijn er diverse vernielingen aangericht bij een sportvereniging in Zandvoort Noord aan het Duintjesveldweg. Daarbij is heel veel schade aangericht. De politie meldt dat dit steeds vaker voorkomt in deze wijk. Vermoedelijk is een jeugdgroep hier verantwoordelijk voor. De politie onderzoekt sporen welke hopelijk naar de daders kunnen leiden. Heeft u informatie voor de politie, neem dan contact op via telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844. D66 vraagt het college naar mogelijkheden schoolzwemmen. Dit naar aanleiding van berichten dat halverwege dit zomerseizoen al meer volwassenen en kinderen zijn verdronken dan gedurende het gehele seizoen vorig jaar. Onderzoek is uitgewezen dat het aantal behaalde zwemdiploma's in Nederland sterk afneemt. D66 verzoekt het college in samenspraak met de besturen van de Zandvoortse basisscholen na te gaan op welke wijze het schoolzwemmen weer mogelijk gemaakt kan worden. Wordt vervolgd. Baldrick Buckle is de nieuwe Europees kampioen zandsculpturen, de Brit Bedrick. Baldrick Bukkel is vrijdag, jongstleden vrijdagmiddag de grote winnaar geworden van het EK Zandsculptuur in 2016. De Free Spirit of Amsterdam, zoals het zijn sculptuur heet, werd door de jury het beste beoordeeld van de zes deelnemende kunstwerken. Hij is de opvolger van onze landgenoot Maxime Gazenbeek. Het vijfde EK Zandsculptuur in Zandvoort had als thema iconen van Amsterdam. Het beeld van Bukkel laat een groep mensen zien... die uit alle macht een zware molensteen een heuvel op willen duwen. Het werd door de jury, jury geroemd, onder andere omdat het een driedimensionaal beeld is. Landgenoot Gazenbeek werd dit jaar tweede en de nummer drie komt uit de Oekraïne. De zandsculpturen zijn tot ver in oktober gratis te bezichtigen. Eén staat op het Kerkplein en de vijf andere op het Badhuisplein. De sculptuur die voor het Zandvors Museum staat... een werk van de Rus Alexei Riebak... is in opdracht van Kunst Holland gemaakt... en doet buitenmede, deed mededinging mee... maar werd wel met applaus verwelkomd. En bij al die zandsculpturen kunt u de gratis flyer... CQ brochure eh, bemachtigen... waarin eh, alle eh, locaties van de diverse zandsculpturen staan aangegeven... Een ideaal idee om even gezellig door het centrum van Zandvoort te wandelen... en dan van deze prachtige kunstwerken te kunnen genieten. Ja, en ik liet een mooie foto's zien, hè? Het is de, ook verlicht. Het is s'avonds verlicht. Prachtig initiatief. En het komt hartstikke mooi uit dan, hè? Dat ziet er, er heel zek-, mooi uit. En zeker met dit weer ga lekker de zandsculpturen bekijken in Zandvoort. Tot zover het Zandvoortse nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Hier is man met DJ. You should be the DJ. You make me wanna stay. Whatever tune you play, it makes me dance all day. I was about to move along, then you put on my favorite song. Now I'll be hit at the morning Done at the sound of the birds, but the sound of the drums go. sound of the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 Hudson River Line I'm in a New York state of mind mm. I've seen all the movie stars In their fancy cars and their limousines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 In a New York state of mind van het weer van vandaag, hè? Dat je ook echt de muziek kan gedraaien op de radio, heerlijk. Door de Billy Joel en de New York State of Minds. Ja, CFM heeft zijn eigen app, maar we zijn niet de enige, hè, Albert jan Nee, dat, voor alle... dat is de nee. Ook voor alle watersporters en watersportvrienden... De KNRM heeft namelijk ook een app, en daar is toch even wat aandacht voor. De KNRM helpt app voor watersporters. De KNRM wil graag dat alle watersporters hun vaaractiviteiten goed voorbereiden... en weten wat de weersverwachting is. De gratis app KNRM helpt biedt, uh, uh, de, KNRM helpt, biedt de mogelijkheden. De app is onlangs vernieuwd voor een groter gebruiksgemak en nog meer informatie. Sinds 2015 hebben 25.000 watersporters de app al geïnstalleerd. De app geeft informatie over weer, golfhoogte, getij, vaarkaarten... vaarinformatie, gps-tracking en een checklist. In geval van nood heeft de app een directe alarm alarmeringsfunctie... om de hulpdiensten snel te kunnen inzetten. Ook tijdens de vaartocht bepaalt de positie welke informatie in de app aangeboden wordt over het weer, het getij... en bijvoorbeeld de mariofoonkanalen en havens in de buurt. Daarmee probeert de KNRM het aantal ongevallen op het water terug te dringen. De app is beschikbaar op iPhone en Android smartphones. Download de KNRM-app direct op www.knrm.nl www.knrm.nl-helpt. Www Een functionele en goede app voor watersporters. En voor het weer kan je ook gewoon luisteren naar de radio. -watch. Daar gaan we zo dadelijk aandacht aan besteden naar Nielsen en de hoogste versnelling. Oh, dus geloof in jezelf. Juist wanneer het lijkt al alsof, alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd om. Word wakker, want dit is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen. Ja, hoop aan de mensen. Hey jij daar. Jij daar in de spiegel. Kijk eens hier. Oh. Dit is wat we gaan doen vandaag. Geen gesodemieten. Iets actiever. Je bent er klaar voor. Ga alles of niet. Wat heb je te verliezen? Verliezen. Yeah, ja, als je niks doet. Niks doet. Dan ben je nooit. Mm, dus geloof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 Ik dacht, je verstelling. Sneller, hoger, sterker. Stop niet hier, kan nog verder. In de hoogste verstelling, hoogste verstelling. Hoogste verstelling, ja, hoogste verstelling dus. Sneller, hoger, sterker. Nee, niet stoppen, want je kan nog verder. Yeah, dus geloof in jezelf. Uh. Juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt. en vast of we op het circuit waren. In de hoogste versnelling gingen we met de singel van Nielsen. En daarmee is het 2.15, 3 geworden. Zandvoort, goedemiddag. En hier komt hij dan, hè. weerbericht voor de komende dagen. De dag weerbericht. En daarvoor schakelen we over naar de man die tegenover mij zit. Zijn naam is Albert-Jan Vos. Uh, ja, het is, uh, als je zo naar buiten kijkt, uh, valt het allemaal wel behoorlijk tegen. Het weer valt vandaag behoorlijk tegen. Uh, de storing die hiervoor verantwoordelijk is, werd voor het weekend door alle weermodellen pas op zijn vroegst maandagavond verwacht en op zijn laatst woensdag. Deze wolkenband is echter flink versneld aangekomen en heeft de gehele weersverwachting op zijn kop gezet. Het slechte weer is er eerder, maar zal daarmee ook, zoals het er nu uitziet, ook sneller verdwenen zijn. Op de meeste plaatsen is het grijs en lokaal valt er zelfs een klein beetje motregen. Een stevige zuidwestenwind maakt het er niet aangenamer op. In het uiterste oosten heeft de zon nog lang geschenen en werd het een graad of 24. Daar wordt het nu ook bewolkt en koelt het af. Aan de zee breekt juist de zon af en toe een beetje door bij 20 of 22 graden. Vanavond klaart het vanuit het westen op... maar in het oosten is de bewolking eerst nog dik genoeg voor een spat regen. Vannacht drijft vanaf de Noordzee weer een, een nieuwe bewolking het land binnen. Kouder dan 14 tot 16 graden wordt het vannacht niet. Morgen start uh, bewolkt en in de ochtend kan plaatselijk een beetje regen vallen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Maar er is ook nog kans op een enkele bui. Er staat een matige en een zeevrij krachtige westenwind... en de maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Dinsdag blijft de temperatuur op de meeste plaatsen onder de 20 graden steken. Het is wisselend bewolkt met een enkele bui... en een waait een frisse noordwestenwind. Gaan we naar woensdag. Woensdag wordt de koudste dag van de week... met middagtemperatuur van slechts 16 à 17 graden. De dag verloopt behoorlijk buiig... en veel ruimte voor de zon is er dan ook niet. Donderdag en vrijdag liggen de maxima tussen de 17 en 20 graden. Op beide dagen is de zon erbij, maar de kans op buien is zeker op donderdag nog aanwezig. Maar daarna, ja, daarna breekt een zomerse periode aan. Het komende weekend verloopt droog en zonnig met maxima van 22 tot 25 graden. En begin van de week daarop loopt de kans tot maximaal boven de 25 graden op naar de 60 procent. Al dus weer online. Weet je het zeker Robert-Jan? We gaan de goede kant op. Helemaal goed. Langzaam, maar zeker. Het weer is na te lezen op weeronline.nl, meteopagina.nl of download gewoon de CFM-app. Dat was het weer.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 the sunset. Summer will be in het CFM weerbericht voor de komende dagen. De zomer gaat er echt aankomen, jawel. Zo eind van uh, volgende week, uh, dan gaan we temperaturen boven de 25 graden krijgen. Dus de summer wil zoen. hoeft hij nog niet te zingen, hoor, die Milo. Je met Howling at the Moon. Ja, de divisie is weer uh, begonnen, Albert Jan. Ben je ja, er klaar voor? Je zou het bijna vergeten, <lacht> ja. Uh, nee, ik heb het even uitgerekend. Uh, als jij nou begint met vrijdag. Ja, dat had ik ook, ook uitgerekend. <laughs> dan kom je goed uit. Ja, nee. <laughs> Kijk, hallo, tuut. <laughs> Sorry, Slim, ik ook oh. wel. Vrijdag werd gespeeld NFC tegen Peck's Daar werd het 1 tegen 1. Dan gaan we naar de zaterdag. Ado Den Haag ontving thuis Go Ahead Eagles. En won met 3 tegen 0. En dan komt hij aan. FC Utrecht speelde gisteren tegen PSV. Het werd een mooie overwinning voor PSV. 1 tegen 2. FC Twente ontving thuis Excelsior en uh, ja, toch een verrassende uitslag. FC Twente 1, Excelsior 2. En dan de laatste wedstrijd van gisteren hebben het over Willem 2 tegen 4 Daar werd het 1 tegen 4. Ja, nou die volgende, die ken ik uit mijn hoofd. Uh, vanmiddag om uh, uh, um half 1 begonnen. FC Groningen ontving thuis Veienoord. Eindstand 0-5. Jeutje, daar is gescoord zeg. No, no, no. En dan hebben we om half drie hebben we Sparta Rotterdam... tegen Ajax, die uh, zojuist begonnen zijn. Dat wordt uh, flink gescoord, 1 tegen 1 op dit moment. Dan gaan we naar mijn mobiel... want XTV <tikst> op tv is niet zo goed te lezen. Uh, dan gaan we naar uh, de volgende wedstrijd. Heb jij hem toevallig zo? Uh, Na, ja, iets met AZ in ieder geval, maar... <tikst> Even kijken hoor. 8 momentje luisteraars en kijkers... We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Het is in ieder geval 0-0 op dit moment, okay. bij die wedstrijd. Goed, FC Groningen hadden we gehad, 5-0 voor Feyenoord. Dat was een mega-overwinning, Sparta-Rotterdam thuis. Tegen Ajax is nu 1-1. En AZ tegen Heerenveen staat nog steeds 0-0. En hebben we om kwart voor vijf de klapper van de dag. Ja, Rode JC tegen Heracles om Ja, die wedstrijd begint dan om kwart voor vijf. We houden nu uiteraard... Uh, aan de ontwikkelingen van deze diverse wedstrijden op de hoogte... tijdens onze uitzending tot vijf uur. Vandaag heel veel sports bij Zandvoort op zondag. Ja, niet alleen de Eredivisie albert Jan, maar natuurlijk ook Rio. Jawel, daar is het geweld inmiddels weer losgebarsten en we blijven alle sporten vanmiddag voor je volgen... bij CfM Zandvoort, je eigen lokale omroep. Zondag met deze van Ronald Brenniken en Self Control. Wil je meekijken in de studio? Dat kan hè? Via www.cfm-live.nl Kan je kijken in de studio van CFM aan de Tolweg Tina En dan zie je Albert-Jan en mij tot aan vijf uur aanwezig. Toch, Albert-Jan? Jazeker. Jazeker, we zijn er. Met onder meer heel veel sports, het lokale en regionale nieuws... en natuurlijk gezelligheid en lekkere muziek. Willy William is hier en Ico... If you are a mégalot, you can chat with me. allez, allez, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Allez, allez, allez. Je ferai tout We zijn vandaag aangekomen, dag 2 van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En overigens is ze er helemaal opgekleed. Helemaal in het oranje. Oranje en blauw hè? En blauw, ja, ja, ja, ja, ja. Vertel, heb je nieuws vanuit Rio? Nou ja, we staan al met lege handen na dag 1. Nee, we hè? hebben gisteren natuurlijk zijn we veelal, veelal de Nederlandse deelnemers aan de bak geweest. Waaronder bij het zwemmen. Helaas geen, geen, geen plak voor de dames met de, met de 4x100 meter. We hebben gevolleybald, we hebben gebeachvolleybald. we hebben geturnd, we hebben gehockeyd... we hebben gehandbal. helaas. De handbals dus hebben de eerste poolwedstrijd tegen Frankrijk verloren. Uh, en we hebben natuurlijk uh, de, de tennis gehad. Bertens is helaas ook uitgeschakeld, Colton, die heeft verloren. Maar goed, wij gaan op naar dag 2 in Rio de Janeiro. De Nederlandse Olympiërs vervolgen vandaag hun jacht op eremetaal in Rio de Janeiro. Tot op heden, zoals gezegd, staat de teller op nul medailles. Anna van der Breggen en Marianne Vos... maken op de tweede dag van de Spelen de meeste kans op een plak. Zij komen vanaf kwart over vijf vanmiddag in Nederlandse Tijd... in actie bij de wegwedstrijd. Bij het tennis moet Robin Hazen twee keer aan de bak. Te beginnen in het enkelspel waarin hij de Portugees Jawa Souza ontmoet. Later op de dag treft de beste tennisser van ons land... met dubbelpartner Jean-Julien Roger... het Spaanse duo Rafael Nadal en Marc Lopez. De Oranje Hockeysters beginnen ook aan hun toernooi. De ploeg van bondscoach Allison Ennen treft Spanje. De mannen ontmoeten de Ieren, maar hebben na het onnodige 3-3 gelijkspel tegen Argentinië gisteren duidelijk iets goed te maken. En momenteel wordt er geroeid met in de herkansingsronde onder andere Roel Braas en Michel Steenman. En om 3 uur is het hip, uh, hippische, begint het hippische gebeuren met Tim Lips, Alice Naber, Lozeman en Theo van Velde en Merel Blom. En dan uh, ook noemenswaardig om kwart over vijf, dus de wegwedstrijd van de vrouwen. Half zes uh, de hockeysters, Nederland, Spanje. En om zes uur weer de beachvolleybal. Van met Reinder, Nummerdoor en Christian Varenhorst. En nog veel en veel meer sport. We houden u tijdens deze komende de twee, dikke twee uur... uiteraard op de hoogte van de live ontwikkelingen vanuit Rio. Ja, want het gaat door tot diep in de nacht, hè? Het gaat door tot diep in okay, de nacht. Oké, nou dan zijn wij er niet meer, hoor. Nee, spookje is nu even voor je. Swing on the start. Your leg, swing on the start. I want solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is strong. me love. Hem op de zondagmiddag zo voort. Een hele goede middag. Albert Jan, je had bijna gelijk dat het uh, roeien zou gaan beginnen. Ja, <laughs> klopt. Maar het, gaat even, uh, het is uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Dan moet u weten dat het, uh, de roeibaan uh, een vrij open gebeuren is. Niet beschermd door bomen, maar wel door een aantal bergen. Maar de wind heeft daar vrij spel. En uh, tijdens de trainingen, zag je het al... bij een beetje te harde wind zinken die dingen. Hè? Dus dan slaan ze om. Mm. Dus vandaar uh, hebben ze gezegd bij deze sterke windkracht... Hebben ze gemeente de roeiwedstrijden, de herkansingen in ieder geval met Roelbaars en Michel Steenman, uit te stellen tot nader orde? Dus we doen het voorlopig met de herhalingen van gisteren... en we gaan, we gaan nu kijken naar beachvolleybal van Nederlandse dames van gisteravond. Maar die hebben een geweldige pot gespeeld. Ik zal de uitslag niet verkrappen, maar hij is, het is een mooie pot geworden in ieder geval. Oké, okay, zo meteen in het volgende uur meer nieuws uiteraard over het, uh, gebeuren, het gebeuren in Rio. De Olympische Spelen 2016. Verder volgen we de Eredivisie. We hebben natuurlijk de evenementagenda om half vier en nog veel en veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren naar CfM Salvoort. Jouw lokale omroep met 24 uur per dag muziek en informatie. En uiteraard ook uh, te volgen op www.cfm-live.nl. En dan kan je ook live meekijken in de studio. Eer Klepten is de laatste voor drie uur. Wat wil je doen No one waiting by your side. I'm gonna you. Like?